Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie zoekt vandaag verder naar de vermiste Milan van 16. Hij werd donderdag op eerste kerstdag voor het laatst gezien in Heemskerk... toen hij ging wandelen, maar daarna niet terugkeerde. Gisteren hielp al honderden mensen mee met zoeken. Ik heb zelf kinderen, dus je weet uh, hoe bezorgd je zelf kan zijn. Ik voel wel het verdriet van uh, ja, de familieleden. Dus... Uh... Als ik als mijn eigen kind zou aangaan, dan uh, zou ik het ook fijn vinden als er een hoop mensen zich zouden melden om uh, te zoeken. Maar die zoektocht leverde niets op. Vandaag zoekt de politie verder naar Milan op en rond het water van een park in Beverwijk. Opnieuw is er vogelgriep uitgebroken in het Limburgse dorp IJsselstein. Daar dook het virus deze maand al drie keer op. En nu opnieuw op een boerderij met 153.000 kuikens. Ze worden allemaal afgemaakt om te voorkomen dat de vogelgriep zich verspreidt. China houdt grote militaire oefeningen rond Taiwan. Daarbij wordt geschoten door de luchtmacht en de marine. Taiwanese leger staat paraat. China vindt dat Taiwan bij China hoort en wil dat desnoods met geweld voor elkaar krijgen. En de man die een wapen afpakte van een van de aanslagplegers op een joods feest in Australië heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. Ahmed vertelt in een interview dat hij het niet kon aanzien dat onschuldige mensen vermoord werden en daarom ingreep. That's my my soul die me to do that. And all and everything in my heart and my brain everything it's worked you know just.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 You can dance, you, you can dance, go and carry you can on dance, till the night is gone dance, and it's time to you go. You can dance, you can dance, if he asks, you can dance, if you're all you alone, dance, can he take you, you home? Dance, you must tell him go, dance, 'cause don't dance. forget he's taking you home and in his arms you're gonna be so say darling, it say it the last day. dance for me. Geen... We waren nog even in discussie met uh, Peter 1 en Peter 2, of andersom kan ook, om, uh, uh, om de nieuwjaars musical, concert. concert. Heel kort, concert. Peter, vertel. Aanvang half drie, waar Agatekerk Zandvoort, hoeveel kost het? Niks. Het nieuwjaarsconcert met verschillende koren, met Zandvoortse koren die meedoen. Alle Zandvoortse koren? Zandvoort, het vrouwenkoor, ze doen allemaal mee. We hebben mensen van musical, uh, van New Wave hebben we. De aanvang is half drie, locatie 4 januari, locatie Agatekerk. En uh, iedereen is van harte welkom. laat gaat de kerk open? De kerk gaat een half uur vooraf open om twee uur. En uh, het is altijd goed voor volle kerken. Er zijn 234 stoelen in de kerk zelf. En dan komen er nog een stuk of uh, 100 bij voor de koorleden die we hebben. Die gaan dan aan de zijkanten. En, gaan die niet uh, uh, op het altaar, bij het altaar? Ja, he? in de abtis, ja. ja, ja. De absis, absis heet het. En uh, we gaan ook liefde. in de zijbeuken nog wat extra stoelen plaatsen. Dus ik denk dat we hem aan... Uh, het wordt wel een weer een gevuldig, gezellige kerst. Een hele gevuldig, gezellige kerk. Wie presenteert het? Hans Hubeling, de voorzitter van Zankvoort. Samen met de lieftallige Carina Veren. Nou, dan... En dat heeft uh, heel goed gewerkt het afgelopen jaar. Dus daar hebben we het volste vertrouwen in. Dan het wordt het... uitgezonden via de tv, CFM. Het komt ook op de radio 40, van CFM. En dat, zijn, ja, en dat zijn dus voor de mensen die slechterbeen zijn en niet naar de kerk kunnen komen. Bij deze. Nou, dat was de snelle opening van het uh, tweede uur... Oh, waarin hè? wij uh, nu even de loten gaan behandelen. Dan gaan we wandelen met de burgemeester. En daarna gaan we nog even naar het schoonwandelen. Meneer Bluis. Ja, ik ben er. U heeft de weekprijzen. Ja, dat klopt. Ik ga de eerste 15 prijzen bekendmaken. En dat doe ik zonder adem te halen. Dus zorg dat de apparatuur gereed staat. Dat ik een beetje bijgebracht uh, kan worden. Is geregeld. Dit... Ja, zonder oliebollen, meneer Trump. Ja, dat ja. Wil ja een, een, volgend jaar weer beter. Een, ze waren uitverkocht. Ze waren uitverkocht. <laughs> Ik heb nog nooit zo'n smoes gehoord. K-smoesjes. Ja. Gewoon K-smoesjes. Ja, ga je gang. Ik ga maar gang. Een fles wijn. Aangeboden door Hotel Hoogland. Gewonnen door Lieke Oerlemans. Een cadeaubon van 25 euro. Aangeboden door Bloemstierkunst Jeff en Henk Bluis. Familie, klopt. Gewonnen door Astrid Nijenhuis. Een kilo Noord-Hollandse kaas naar keuze, aangeboden door Kaas Haarstromp, gewonnen door Marian Hendricks. Een kerststol, aangeboden door Van Vessen, gewonnen door W. Nieland. Uh, nummer 5, dat is een smul cadeaubon van 25 euro, aangeboden door Marcels Vers Theater, gewonnen door meneer en of mevrouw Koijman. Een cadeaubon van 20 euro, aangeboden door de Zandvoorts Apotheek... gewonnen door Karin Een uh, Nog een cadeaubon van 20 euro, aangeboden door Rio's Dierspecialist, gewonnen door S. Zwemmer. Uh, een zak oliebollen of appelflappen? Oh, en appelflappen zelfs. Ja, ja, ja. ja. ja. Oliebollenkraam, Harry Vaas heeft dat. Belangeloos te beschikking gesteld en gewonnen door Danielle Luttighuizen. Een cheeseburger menu. Aangeboden door Snackbar Het Plein. Gewonnen door S. Halderman. Een waardebond van 25 euro. Aangeboden door Pearl. Aangeboden door Pearl had ik gezegd, ja. En die is gewonnen door S. Halderman. Nummer 10. Een waardebond van 25 euro... Oh, die had ik al gehad. Sorry. Nummer 11. Een waardeboom van 12,50 euro. Aangeboden door Viskraam Adi Guit. Gewonnen door Johanna Kleis. Met twee keer S. Ja. Uh, nummer 12. Een gezondheidscheck. Hier. Dus niet huh? voor uzelf. Aangeboden door Dierenkliniek Zandvoort. Gewonnen door A. Kamperman. Uh, een pakket voor de hond. Aangeboden door de Zandvoortse Dierenarts. Gewonnen door Wanda Klein. Dus Wanda, niet voor jezelf, maar voor je hondje. Uh, een Babyliss Douche Gel. Aangeboden door Ethos. Gewonnen door Sonja Koper. Een cadeaubon, dat is nummer 15, van 20 euro. Aangeboden door Bloemenhuis Bluis Noord. En dat is gewonnen door Joyce van de Veer. Ik ben nu buiten adem en ik mag nu ademhalen. En Peter Tromp neemt het woord verder over. Nou, die haalt nu diep adem, zie ik. En die pakt de volgende. Peter. Uh, nummer 16. Een medium, medium of Italian pizza. Aangeboden door Domino's. En gewonnen door SJW de Rode. Lissa Mackey heeft... Bij deze Cilincerie mag zij een cadeaubon ophalen... ter waarde van maar liefst 50 euro. Frituur d'Anfer geeft een cadeaubon ter waarde van 20 euro... gewonnen door Cora Kearney. M. van Diemen krijgt een cadeaubon van hm. 15 euro, uh, euro... en die is beschikbaar gesteld door Vera Flowers and Gift. Vlug... Fashion geeft een tweepak sleterbezes t-shirts naar keuze. Dat is gewonnen door Aferos. Een verrassingsgeschenk aangeboden door Mendies, is gewonnen door S. Zwemmer. Hamburgerspeciaal, aangeboden door de Tasty Corner... is gewonnen door Tom de Rode. En K.D. Schuurman <laughs> heeft een Didémon ter waarde van 25 gewonnen. En dat is aangeboden door restaurant Andrea... En dat waren vier weken lang ongeveer 25 hm. prijzen. Per keer. Per keer. En dat zijn dus zo'n uh, kleine 100 Ja, uh, nou, Ik denk, uh, uh, onze, onze loten liggen waarschijnlijk wel in de prullenbak... Um, ik heb gezocht, Ben. Na, niet gevonden. Ik heb, ja, echt, ik heb mijn best gedaan. Dat dacht ik ook. Van day one, doe jij mee met de loterij. Ja, maar, en ik weet niet wat het is. Volgens nee, mij Peter rust niet... er een vloek op die kaarten van Peter, Peter ja. mag ik even? Ben ja. is nog niet de, op de hoogte van de spelregels. Oh, Ik zie van Ben Zonneveld... Nee, de dat, loter, wat hij nu van gaat 2020 is, is, is 21, niet waar. 23. <laughs> en, dat, en dat mag dus niet. Nee, nee dat klopt. En Tot. dan word je ook meteen gedisqualificeerd. Even en verscheurd. Dit, uh, dit is ongeveer de smoes die die elk jaar verzint. En wij kopen gewoon, wij kopen gewoon spulletjes in Zandvoort. En wij krijgen dus bonnetjes van 2025 met erom. En die vullen wij netjes in. Ik, ik stel ik nog om een schuilnaam deze keer, maar dat helpt ook niet. Nee. Heren, wij ja. moeten door. Met de hij hij knipperde nog ineens met zijn ogen dat hij dat zei. U, u heeft de tassen gezien, hè? Er zijn 12.000 loten. In die tassen, dus. En goed geuzeld. Ik ga de tweede prijzen bekendmaken. En uh, we hebben drie tweede prijzen. Oh. En twee hoofdprijzen. De tweede prijzen zijn beschikbaar gesteld door de HEMA. Dat is een cadeau ter waarde van 100 euro. Ja, u hoort het goed. 100 euro. En die moeten wel besteed worden aan raamdecoratie. De prijswinnaars zijn... A, de jager... Da -da -da -da. Ilse Meijer. En last but not least... H van Eldik. En aan jou de eer Peter... dat is de andere Peter, hè? Peter Tromp... de hoofdprijzen. Twee stuks. De hoofdprijzen. Beschikbaar gesteld... door... domino's op de Grote Krocht... die maar liefst... een jaar lang gratis... een pizza geeft. Dus iedere week... dat zijn dus... Ja, he, geen 53. 52. 52 weken. Beschikbaar gesteld door Domino's. Een overnachting in een luxe kamer. Beschikbaar gesteld door Hotel Hoogland. Is gewonnen door Jennifer Busman. Terug het jaar gratis pizza van Domino's. Ja. Is gewonnen door S-A-L-A-G Slag van der Meijen. Een uh, tablet... Electroworld Stiphout, zoals ieder jaar een gewaardeerd lid van de ondernemersvereniging Altijd Goed Voor Een Hoofdprijs, is gewonnen door Annemieke Ossendorp. Alle prijswinnaars van de weekprijzen en hoofdprijzen krijgen persoonlijk bericht. De hoofdprijswinnaars worden uitgenodigd om volgende week zaterdag om 11 uur aanwezig te zijn bij date op het Kerkplein, alwaar de prijzen worden uitgedeeld. Het wordt weer een uh, feestelijke bijeenkomst Zeker. met uh, mooie ja. prijzen. En ik heb van de penningmeester uh, gehoord dat er ook een taartje beschikbaar oh, nou, gesteld dat, wordt dat, door de dat, OVZ. Dat scheelt uh, weer een boel, de en, penningmeester. Ik wil um, namens de OVZ-CFM even bedanken voor de beschikbare tijd. Want dat is altijd heel ja, we ideaal. Een beetje, die gaan we wel een beetje inkorten volgend jaar, maar daar hebben we het nog over. <laughs> Uh, wij hadden wel uh, overzet oliebollen willen zien hier, maar helaas is dat niet zo. Heren, dank voor de komst. Dank voor uh, het werk wat erin uh, zit voor de ovz actie, Want het is niet niks, hè. sponsors, loten, uh, ophalen. Uh, volgens jou weer. Jazeker, Zeker. met oliebollen. Dank je wel. Oké. Okay. light shine on And I will sail on home Sing a la la Het stukje wandelen met de burgemeester doet Ger Loogman. En, uh, het, het is een wat lang stuk, maar luister, ga achterover zitten en geniet van de wandelingen met de daarbij horende opmerkingen. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Nou, we staan hier op het Badhuisplein en uh, ja, gaat wel het een en ander gebeuren hier, hè? Zeker. En uh, gelukkig maar. Uh, ja, achter ons zien we natuurlijk de plek waar straks een mooi hotel gaat verrijzen. Maar uh. eerst de dino's. Ja, nee, nee, nee. nee. Natuurlijk, we hebben, uh, het was natuurlijk treurig dat Holland Casino uh, wegging uh, uit Zandvoort. Uh, ik heb er ook nog uh, vanuit dat ik uh, jong was, tussen 18 en ouder, nog wel wat voetsporen uh, liggen.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 Raad aangenomen, waarbij de raad heeft gezegd: We zouden het echt heel fijn vinden als er ook voor mensen die minder makkelijk zich kunnen bewegen, om het stand op te kunnen komen. Zo proberen we ook echt te faciliteren dat iedereen zich hier thuis voelt. En wanneer gaat dat gebeuren? Nou, ik denk dat als we zo doorgaan dat de, de boulevard in 2026 op de schop gaat, nou ja, dan ben je toch ook alweer ruim een half jaar, een jaar aan, het, aan het verbouwen. Maar goed, tijdens de verbouwing blijft de winkel gewoon open. De mensen blijven hier gewoon weer.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 je komt aan en je wandelt in feite zo het strand op. Ja. Dat is uh, wel uniek. En dat heb je op heel weinig andere plekken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 zijn ja, wel de, de, de voordelen ook van de Formule 1 die langer doorwerken... dan dat de Formule 1 in Zandvoort is. is. Ja. En waarschijnlijk komt de Formule 1 e terug...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 Good, bop, bop, bop. good, vibrations, bop, bop. Good, vibrations bop, bop. So good, good, good, good, vibrations, so good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, She's good, good, good, now. Softly good, I know she must be kind. Goes with me to up room. a blossom move. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. But I'm back ba ba in vibration. Good vibrations, my mind. Excitations, but good. Good vibrations, my prevention to happen stuk nog eens even naar Carine, want die is uh, waarschijnlijk nu al uitgewandeld. Ja, zeker. En uh, Ja, we wel weten wat je allemaal opgehaald hebt. Carine, ben je ja. er al? Ja, ik ben er zeker. En jullie ja. uh, zijn om kwart over elf gestopt, oliebolletje gegeten. Uh, ja. Wat is de, de, de opbrengst van vandaag? Nou, ik uh, laat Femke dat eventjes vertellen, want uh, zij uh, loopt echt al zo lang mee. Ik zie hier namelijk een kar staan, een kar van speciale zaken. En wat hebben we deze keer echt heel uh, gevonden? Iets heel speciaals, hè? Die, die acht bussen laggas. We, we liepen de achter in Noord en we zagen een grote dozen. We dachten, die pakken wij even. Uh, dat was uh, makkelijker gedacht dan uh, gedaan. Want daar zaten weer acht volle flessen uh, lege, volle of lege laggasflessen in. En die vinden we vaker in die wijk. Natuurlijk makkelijk om daar te dumpen. Dus. Um, nou, we hebben een hadden we ook inmiddels gevonden. Dus die uh, hebben we volgeladen met, uh, met de flessen en nog meer uh, randartikelen die we dan onderweg weer vinden. En zo kwamen we weer bij de koffieketen waar uh, we alle vijftien weer verzamelden. Met allemaal een grote volle zak. Dus goede opbrengst van een stuk Noord weer. Ja, Noord is weer een stukje schoner. Maar je kan eigenlijk, uh, ik hoorde ook iemand zeggen van op één vierkante meter kun je al zo vijf minuten bezig zijn met sowieso die peuken allemaal ja. oprapen. Maar ik stond ook versteld van dat ik eigenlijk niet door kon lopen... omdat ik de hele tijd iets vind. Nee. Uh, wat met name ook denk ik van balkons afwaait waarschijnlijk. Of gegooid. Laten we van het goede uitgaan. Maar uh, ja, je ziet wel inderdaad wie er uh, rookt in de flat. Want dan ligt er precies daar beneden een hele hoop uh, peuken. Maar uh, we vonden ook bijvoorbeeld negen schuursponsjes... Op een voetbalveld. Uh, dat is dus blijkbaar ook als verpakking helemaal uh, weggewaaid. Ja. Maar ik heb ook zoveel kabeltjes gevonden. Zoveel oplaadkabels. Uh, kabels van televisie. En dan denk ik, hoe is dat toch mogelijk? Ja, dat is, dat is op zich wel vreemd. Dat als je een oplaadkabeltje uh, hebt, dan heb je dat de volgende keer ook nodig. Ja, maar ook sokken. Ja. Maar ja, oké, okay. die kunnen dan... ja, Maar uh, maansverband, hoorde ik, luiers. Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar ook heel veel flesjes. En je ziet ook waar mensen in de zomer waarschijnlijk bij elkaar hebben gezeten uh, in de struiken. Uh, want je ziet dat daar in het midden uh, alle flesjes lagen en daaromheen hebben ze gezeten. Maar ja, wie gaat er nou in de duinen in de struiken zitten? Maar goed, jij zei nog van in de winter is het handiger, hè? Ja, in de winter hebben we geen blad. Dus we kunnen overal wel bij om minder struiken te zien. En tot, tot hoe ver we kunnen natuurlijk. Maar uh, daar ligt ontzettend veel. En uh, ook zeker weggewaaid. Ook wel veel van de, van de containerbakken die openwaaien. Maar ook zeker heel veel gedumpt. En ik vind persoonlijk dat er heel weinig gewone vuilnisbakken staan. Die, uh, die gebruikt kunnen worden als, uh, als dat je niet een vuilpasje hebt. Er zijn dus weinig openbare vuilnisbakken? Ja, dat is dus een oproep aan de gemeente. Of, misschien, of aan Spaanerlanden, ik weet niet wie dat regelt. Maar uh, toch iets meer vuilnisbakken nog neerzetten. Want uh, zeker bij sportveldjes en speeltuintjes. daar hebben we echt heel veel gevonden. En ik kan me voorstellen dat uh, kinderen en volwassenen die daar zijn. denken: al oh, willen jullie lekker wat te eten. En dan, ja, waar moet ik het laten? En dan doe je het in je jaszak. Maar dat waait er waarschijnlijk dan weer uit. Maar ook, nee, de, ja. Je kan je kind ook niet opvoeden dat je zegt. Uh, je krijgt hier een blikje drinken mee of een pakje drinken en uh, gooi het dan weg. Want ja, er is ook geen mogelijkheid. Nou, zegt, bedoel ik niet dat je dat dan op de mag gooien. Nee. Maar je kan ook niet je kind wegsturen en zeggen van uh, gooi het maar in de vuilnisbak, Want daar moet er wel staan natuurlijk. Ja, ja. ja Anders ja, neem je Engeland... het mee terug. Ja, dat ja, in Engeland staat overal take your own litter. En uh, ja, dan zie ik toch elk wel, in, natuurlijk niet over in Engeland... maar hè, dat veel mensen gewoon opgevoed zijn van... nou, we nemen gewoon mee wat we hebben gebruikt. Mm -hmm. En dan, uh, zo hoort het natuurlijk ook te gaan. Maar ook bijvoorbeeld gewoon... Ik heb ook, ben ook stiekem soms in tuinen gegaan... omdat ik daar dan iets zag liggen wat ik dacht... ja, dat, dat moet weg, piepschuim. En, maar ja, dan denk ik, ja, dan ben ik eigenlijk op privéterrein. Ja. Maar ik dacht, ja, maar blijkbaar vinden mensen toch ook niet mm -hmm. belangrijk... om ...in hun eigen tuin of voor hun eigen tuin het stoepje schoon te houden. Dus dat is misschien ook wel weer eens leuk om gewoon eens te denken... Hey, ...ik ga ook eens even omheen kijken wat ik nog meer zelf kan opruimen. Het zijn ook hele kleine minuscule stukjes plastic natuurlijk. Mm. Dus plastic en peuken is wel de grootste boosdoener natuurlijk, dat weten we. Maar ja, bedrijven zouden ook moeten opletten van wat voor verpakkingsmateriaal gaan wij nu gebruiken. Want uh, ja, de bekende merken liggen overal. Ja. Um, ja. Is, het, is het niet een beetje wat, uh, wat Patrick uh, net zei, van uh, hou je eigen straatje een beetje schoon. Als ik je zo hoor, dan vind je van alles. Ja, maar ik, ik, ik hoor tussen de regels door dat er een aantal dingen gewoon gedumpt zijn. Zeker. Ja, ja dat kan ik na één keer meelopen uh, natuurlijk niet zeggen. Maar uh, ja, Remke is natuurlijk wel uh, iemand die... Uh, die hoor ik op de achtergrond loopt. al zeker uh, zeggen. Ja, dat. zeker, ja. En het leuke is dat mensen dus via Facebook zich uh, of kunnen melden in welke wijk ze graag willen dat er schoongemaakt wordt. Hoop ik ook dat ze dan mee gaan doen. Ja, dat <laughs> is wel, wel de bedoeling. Ik kan ook wel, maar ik kan ook wel zeggen, uh, uh, het, het werkt ook wel. Iemand zei, ik word er helemaal zen van. Uh, en de ander zei, ja, ik word er ook boos van. Dus het heeft mm -hmm. uh, ook tegenstellingen. Maar daarna zit je hier eventjes gezellig uh, na te praten. Je krijgt uh, dan toevallig nu een... Een van de lekkerste oliebollen die ik ooit heb gegeten uh, te eten en het is ook even heel gezellig en um, je, ja ook toch wel weer bekende een sociaal uurtje. Het is een sociaal uurtje maar. Ik zou zeggen eigenlijk zou iedereen eens eventjes een keer uh, een keertje tussen... mee moeten, ja, moeten wandelen. Die... Ja leg je telefoon weg je ipad weg ga naar buiten het is niet eens koud. Nee. Ik, heb, ik heb wel heel veel lagen aan want ik dacht ik ga de <laughs> De koudste dagen van de winter ga ik schoonmaken buiten. En twee uur lang buiten zijn, dat ga ik niet volhouden. Dat was eerst. gisteren. Ja, maar ik heb het heet. Ja, kijk hè. Dus, uh, want je bent gewoon de hele tijd in beweging. Ja. En, uh, dus ik kan het echt iedereen aanraden. Ik heb het ook op mijn Instagram gezet. Ik hoop dat Patrick uh, meer aanmelding gaat krijgen. En wat je ook krijgt, dat er dus mensen toch een opmerking plaatsen... terwijl je door een straat loopt van... wat zijn jullie aan het doen? Uh, zijn jullie vrijwilligers of zijn jullie van de gemeente... Dus, uh, en en als je, uh, oh ja, hebben jullie een taakstraf? Ja, nou, dat, daar lijkt het wel op dan. Maar goed, uh, goeie, uh, als je dan zegt, wij zijn vrijwilligers, wat was dan het antwoord? Nou, dan uh, zeggen ze, oh, oh, goed bezig. En dan zeg je natuurlijk meteen, maar u kunt ook meedoen, als u wilt. Elke keer de laatste zaterdag van de maand, behalve in de zomermaanden, klopt dat? Ja, dat hangt een beetje van het seizoen af, door de, door de F1. Oh ja, door die, door die, zondag, of door die zaterdag is uh, in verband met Patrick's werk. Hmm. Maar eigenlijk doen, proberen we altijd. Altijd? Nou, kijk eens. Dus er is altijd ruimte. En, uh, Het ja, is uh, ik... elke laatste zaterdag van de maand. Ja. En dat kan ik checken op welke Facebook? Ja, Schoonwandelen Zandvoort. En Schoonwandelen Zandvoort wordt weer gedeeld onder... Uh, Je bent Zandvoort er als... En al die Zandvoortse pagina's. Kortom... En, uh, uh, we, het is standaard tien uur. Op donderdag uh, zetten we er nog even op in welke wijk we gaan. Want dat controleren we dan even in verband met het wind of met het weer. of Waar we dan naar zijn. Maar altijd tien uur. Altijd materiaal aanwezig. We zijn er altijd door weer en wind. koffie. En altijd koffie, koffie, ja, aan, koffie, koffie aan het eind. Koffie is er altijd. Even bijkletsen. We zijn de meest vrijblijvende club van Zandvoort. We hebben geen WhatsApp groep. We hebben geen contributie. Uh, we zijn een sociaal clubje. Nou, ik zou zeggen, kom een keer mee. Ja, ja, ik het zou toch, dan word je toch gemotiveerd om een keer mee te doen? Jazeker. Ik zou ook uh, uh, de, zeker naar de luisteraars uh, kijken even op, de, op die website schoonwandelen. Uh, er zijn diverse Zandvoort als en noem maar uh, sites op over Zandvoort. Dus informatie is makkelijk te halen. En uh, iedereen is welkom. Ja, dus ik ben niet altijd meer bij de radio, denk ik. Want ik ga ook schoonwandelen nu. Heb je, dus drie zaterdagen radio en één uh, schoonwandel. Ja. Ja, daarom. En een nieuwjaarsconcert. Het hartstikke leuk om te doen. En uh, ja, echt een De, aanrader. Oké. Okay. Carina, bedankt. Ja, graag gedaan. En een heel... Uh, ja, een, uh, een hele goede uh, jaarwisseling. En ik ja. wens je heel veel plezier bij het presenteren van het concert. Oh ja. ja. Ook Tot nog. Volgende week. Volgende ja. week zondag. Ja. En nu ga ik naar een hele mooie foto-expositie in Den Haag. Dus ik moet even okay. hollen. Ja, holden. Veel plezier en dank je wel. Bedankt. Dag. Dit was uh, Goedemorgen Zandvoort van 27 december. Uh, de redactie is gedaan door Hans Botman en Ger Loogman. Maya Kop heeft de plaatjes uitgezocht en doet de techniek. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een goede jaarwisseling. En hoop jullie allemaal te zien op de nieuwjaarsreceptie van Zandvoort. Voor alle Zandvoortse clubs en verenigingen. Uh, op 2 januari vanaf half acht in de Dorpskerk op het Kerkplein. Per weekend. Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.